Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders moeten beter voorbereid zijn op een noodsituatie. Daarbij is er bijvoorbeeld lange tijd geen stroom en kun je dus niet pinnen. Het demissionair kabinet komt daarom maar weer eens met een campagne... om je ervan te overtuigen om een noodpakket in huis te halen. Maar er is nog iets, zegt veiligheidsminister Van Oosten. Net zo belangrijk is om na te denken over een wat we dan noemen noodplan. Dat je bij jezelf bedenkt, oké, okay, gebruik ik medicijnen? Zou ik een paar dagen vooruit kunnen? Of heb ik het gebruik om altijd op het allerlaatste moment naar de apotheek te gaan? bijvoorbeeld? Volgende week krijg je een informatieboekje op de mat... over hoe je je moet voorbereiden op een noodsituatie. De oud-premier van Bangladesh is veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de rechter gaf ze opdracht om op mensen te schieten tijdens protesten tegen haar regering. Bij die demonstraties kwamen volgens de VN meer dan 1400 mensen om het leven. De meeste zijn doodgeschoten door agenten. De oud-premier van Bangladesh is gevlucht naar India en zit daar nog steeds. De kans lijkt klein dat ze uitgeleverd wordt. D66 en het CDA praten vandaag voor het eerst inhoudelijk over plannen voor een mogelijk nieuw kabinet. Onderwerp 1 is asiel en migratie. Er komen verschillende experts langs en daarna zetten de partijen hun ideeën op papier. De bedoeling is dat anderen zich daar later bij aansluiten om samen een kabinet te vormen. Een opmerkelijk ongeluk in Amerika. Een man van 53 in Pennsylvania is neergeschoten door een van zijn honden. Je hoort de plaatselijke sheriff. Hij was eigenlijk zijn uh, shotgun op het laid en on het op zijn bed. He bed het baasje was een geweer aan het schoonmaken en had dat neergelegd op zijn bed. Toen de hond erop sprong ging het wapen af. De man werd in zijn onderrug geraakt en is twee keer geopereerd. Het weer grijs met af en toe een bui, maar zeker vanmiddag ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of acht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB.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 Want ik hoor... Oh, dan is het goed. Zo hoor je allemaal. Ja, ik hoor jou... Nou hou ik mezelf helemaal niet meer. Dat is best wel fijn hoor, Dat je zelf niet meer hoort. Ik hoor jullie wel. Goed. Ik music ook vaak het geval. Twee uur. live, live Twee uur. goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom allemaal. Het is zes uur elf en we gaan door tot twaalf uur. En tegenover ons zit Norbert van... Norbert Bijners. Ja.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 Nou, ja. In ieder geval gefeliciteerd. Dankuwel, dankuwel. Naast mijn geduchte concurrent, Dennis Polders. Ja. Van het <laughs> Loodgieterbedrijf. Nou, jij doet alles niet wat Noord doet. Nee, ik doe niks met geluid. Alles wat. Ik doe niks niks met Alleen met watergeluid. Water, gas, dat doe ja. jij. Ja, ja. Dat doe jij. ben ik van. Ja. Jij uiteraard ook van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En de derde die genomineerd is, dat is de Nord Sea Watersport. En die is helaas niet telefonisch te bereiken. Die zit in Oostenrijk. Dus. Nou ja, die gaan we ja. van deze plek maken. Gaan we zo even, Veel we succes gaan het wensen. nog even proberen. We gaan het nog een keer proberen, Mark. Ja. ja, we gaan het nog een keer proberen. Hé, hey, jongens, even... hoe, hoe, hoe, hoe hebben jullie gereageerd op de, op de nominatie? Nou, ik was zeer vereerd, dat is één. Ik Ho, ben... Hoe kwam je erachter? Uh, ik was zeer verbaasd. Uh, uh, ja, nou, maar, <laughs> ik hoorde het op de dag van de verkiezingen. Dus, uh, ja, ik heb op je gestemd. Huh? Uh, we, <laughs> op welke lijst sta ik? Zei ik <laughs> dan, uh, dat nee, nee, uh, je bent genomineerd. Ik zei...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 Met, De Met Dennis, een, een ja. oudste schoolgenoot. Dus dat zegt, okay. we, gaan lang, ja. we gaan lang terug. Dus Leuk. Ja, ja, ja. Ja. En Dennis, hoe ben jij erachter gekomen? Nou ja, mijn vrouwtje die was op vakantie. En ik kreeg uh, s'avonds een appie van haar van, uh, wat leuk dat je genomineerd bent. En ik dacht, ik lag al in mijn bed. Ik denk nou, die maakt een geinje. Ja, Zo ja, ja. Te, te veel sangria op. En, uh, die dan, wil uh, wat uh, van me. Ja, er ja. klopt helemaal niks van. En de volgende ochtend, toen stond mijn telefoon dus al rood gloeiend En toen dacht ik, jeetje zeg. Wat is er nou werk. Ja, wat is er nou weer gebeurd allemaal? En het tweede wat ik dacht is, ja, wie zijn mijn concurrenten natuurlijk? Ja, dat is ja. het eerst waar Dat is het eerste waar ik dacht. Nou, nou, mogen en, toen, ik... en toen was het noppen je Toen dacht ik, oh, oh nou, dat nou, is nou, een stuziewoord. Legico. Even uh, waarom uh, zouden mensen op jou moeten stemmen op? Ja. Nou, ik ga ze het niet verplichten. Het, is, niet. Maar. Uh, het, het, verhaal, het verhaal is dat ik het nog steeds een eer vind. Ik, ik, uh, ik ben uh, lang uh, bezig in het dorp.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 voor de Fedrest zijn het misschien meer ZZP'ers. Ja, die kan dat ik denk ik niet het ook. Nee, weet ik ook niet. Als je bedrijven met, niet echt. Jij bent ook een beetje betrokken bij het, bij het Curidex, hè? Ja, ook daar zit ik... Daar staat mijn oude pand staat daar nog in. En uh, nou ja, goed. Uh, dat is ook een van de...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 En je, je zit in, je zit in, Noor, uh, nee, in uh, Oostenrijk, heb ik begrepen? Hij niet. Ja, ja, ik ben op het moment in Oostenrijk. Oké, okay. oh. ja. En uh, oh. ja, je bent natuurlijk lekker op vakantie, neem ik aan. Ja, ja het is eigenlijk wel. Het is, uh, ik ben in Kaproen. Ik ben een uh, filmproject aan het opnemen met een uh, vriend van me. Die leeft voor Upsports. En dat is een online uh, ja, skicursus set op. Oké. Okay.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 ons waarschuwingscentrum hebben. Dus bij het naakstrand, hè? Ja, dat ook nu dit. Hoe kwam je erachter dat je genomineerd was? Um, nou, eigenlijk door, door Piet van, uh, van de Krant, die stuurde me een berichtje. Mm -hmm. van, uh, Piet Bom? Mag ik wat foto's uh, van je hebben, want uh, je bent genomineerd. Oh, wat leuk. Ja, dus dat is wel heel erg leuk om te horen. Ja, nou, je, je hebt geduchte concurrenten.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 Nee. Ja. Nee, nee. Denemarken is pal bij. Nee, Denemarken ja. op de hoek, Nee, waar hebben we het over? Een paar uurtjes rijden, toch? Ja, toch? Nee, maar nee. hartstikke leuk, uh, uh, Juliaan. Maar uh, Juliaan, zijn jullie er donderdag? Nou, uh, eigenlijk niet. Oh jee. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, maar ik kan wel uh, iemand van ons personeel sturen. Ja, nou, dan dan dat zou, zou ik zeker, zeker doen. doen. Ja.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 <laughs> Denemarken. Maar ja, hij trekt zich terug. Ja, nee, <laughs> nee oh, nou goed. ja, we hebben, net, uh, we hebben alles gehoord, denk ik. Ja, van, uh, ja en heen, nogmaals, heen. er kan nog gestemd worden. Er uh, kan nog gestemd worden? Het tot, stembureau uh, is nog open. Tot morgen? Tot en met morgen heb ik begrepen. Tot dus, en met uh, morgen. Is oh, ja. nou, nou, dat is helemaal goed. Het zou nou, eigenlijk vandaag gesloten ja, zijn, dat, maar. Nou, ja. Ja, ik heb Gilles gebeld. Zeg, wat heeft het voor zin om de heb jij, mannen heb en vrouwen? Jij uh, ja. Ik heb hem uiteraard niet aan de lijn gehouden. Oh, okay. Gilles is heel moeilijk te bereiken, ja. zoals je weet. Dat is een van de Mo meest Nooit moeilijk. Nooit last van. van. Nee, nou, ik wel. Misschien dat mijn nummer erin staat. Met herkenning. Ik geloof, ik denk dat het dat is. Dankjewel. Ik stem niet op jou. Maar nee, maar er kan dus nog gestemd worden. Jongens, heel veel succes en... Uh,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 Ja. Tot donderdag. Tot donderdag. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Wel wat net zanteer, hè? trek. Ja. ja, nee. Grote okay. mate. Ja, grote, grote mate. Dennis. We nog een grote mate. mate ga je even naar Vlug. Nee. Ja. <laughs> We gaan weer een stukje bij Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM. Wat was dit ook weer? Uh... <laughs> oh, ben, ja, ja, hi. Mijn ja. De, de Stones, hè? De Stones. The Rolling Stones. Ja, ik weet het wel. Ja, ja, ja. Maar ja. Ik, wilde, ik wilde even weten of jij het wist, Marja. <laughs> oh, ja. Uiteraard weet Marja dat... Ja. Ik zal die microfoon even teruggeven, Marja. Ja. Okay. Want anders... Uh... Nou. Wat, wat wij doen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 Willem? Wat? Hoe heet je van je achternaam ook alweer? Willem Stroman. Willem Stroman. Oh, Stroman. Hoe kunnen we hem vergeten? Hoe wat kun je dom we hem? Willem. is Willem. En Willem ja, nee. Je ben bent nog niet in gast. de beurt, Willem. Nee. Nee. nee. Oh. Van, hij is vaste gast. Ja, van, ja. Uh, ja. En, de, ja, en hij komt meestal, kom meestal aan het einde van het programma. Ja, je bent nog veel te vroeg. Dat weet ik wel. Maar hij zet altijd zo ik heb een werk op straat. Ja, oh, ja. Ik moet weer hier rijden, dus ik ga ja. vanaf hier zitten, totdat ik aan de beurt ben. Goed zo. Oké. Okay. Nou, laten we nog één plaat draaien ja. en daarna... Uh... Willem. Willem. Stroman. Wat ga je aan draaien, Marja? Get Steven met Piet Train. Kijk. Wat een Dat lekkere is... muziek hebben we Prima vandaag. muziek. Helemaal goed. Now been happy lately.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 at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 En uh, dat koor komt dus morgen ook. om dit nummer te zingen. Wat leuk. En dat koor bestaat ook uit 70 man. Dus we Zo. hebben een podium van 150 personen. Dat is wel heel indrukwekkend. Geen <laughs> meer broodjes, Ja. Denk? Nou, dat is allemaal geregeld. Ja. Ja, ja, ja nee, wij regelen elk... Te, en jouw. vertel, is dat, is dat vrij toegankelijk? Of moet daar een nee, bijdrage bijdragen? Nee, er euro entree voor betaald. Ja. En dat is eigenlijk...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 Maar die 300 is dus nog niet helemaal vol met die verkoop, voorverkoop. We hebben 320 uh, kaartjes verkocht. Ja. Dus we hebben extra <kijkt> stoelen. Dus we kunnen nog stoelen bij gaan zetten aan de randen eromheen. En heen, over hoeveel stoelen praten we dan? Nou, we hebben dus in ieder geval nu 300 stoelen gehuurd. Maar we 150 voor het uh, orkest. En 150 extra stoelen voor, uh, in de kerk. kerk ja, ik dat, natuurlijk. Ja. De kerk zelf staat.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 En volgend jaar, komt aan het eind van het jaar, komt de Maastrichter star komt weer naar Zandvoort. Die willen graag, eigenlijk wilden ze elk jaar zingen. Dat ja. is bij ons ongeveer om, om de twee jaar. Komen ze bij en ons dat zingen. is heel populair, heb ik begrepen. Dat is gigantisch populair, ja. huh? maar het is ook organisatorisch, technisch een enorm ja. frustrant. Ja. Ja. Want dan moet je 90 mensen ja. van Maastricht hier naartoe ja, ja. daar nemen we toch een bus voor? Ja, dat. Het lijkt me anders. En die moeten dus overnacht in het Amstelhotel. Nou, Minimaal. In het Amstelhotel? Ja, ja. Ger, ja. ja, we hebben het wel over de Maastricht. Hè. Ja. ze lekker in de paradijsweg. Ja. ja, nee hoor. En dan moeten inderdaad broodjes En er werden voor georganiseerd. Ja. Dus het gaat, alles lukt altijd. Maar... En daar gaan jullie wel weer veel reclame voor maken voor de Maastricht. Onder andere hier bijvoorbeeld ja. van jullie. Ja. Ja. Ja. Ja. Gewoon vertellen. En wanneer is de voorverkoop van... De...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 Bijvoorbeeld de gebroeders Jussen. Geweldige jongens. Ze ja. zouden ze graag willen hebben, maar het is onbetaalbaar. Ja, is ja. dat zo? Ja, het is onbetaalbaar. Dat zijn je die krijgt de jongens, jongens zelf nooit aan de lijn. Je krijgt altijd hun agent. Maar is dit, zijn het die jongens uit Hilversum? Nou, Haarlem hebben ze gewoond, Hilversum hebben ze gewoond. Ze komen eigenlijk uit uh, uh, Limburg. Oké. Okay. Ze spreken met z'n tweeën plat, uh, plat Limburgs. Oké. Okay. En als de mensen omheen zitten, kunnen ze ABN. Dus <laughs> ja, ja, ja, zo is het gewoonlijk. Maar goed, dus die hebben wij toch ook hadden wij graag willen hebben. En wie weet via via dat, dat iemand bij hun komt en zegt... Oh, voor Zandvoort, ja, we komen graag een keertje voor een uitzondering. Ja. Voor, weet je? Ja. Maar ja, zoals, was, ja wat, wat moet je? 2000 euro voor een solist, dan heb je twee solisten. Ik bedoel, dat is 4000 euro, maar dat nee. trekt bij ons de subsidiekar niet. Ja. Heel leeg. Je kan ook dingetje een keer nemen. Wie? Dingetje. Ja, dingetje. Ja, kun je die niet?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 En okay. dan dus uh, de, hele, de hele symfonie, de negende symfonie van Beethoven. Dat Fantastisch. Hoe ja. lang duurt dat? Dat stuk dat is een goede 25 minuten. Zo? Ja, heel lang. Heel ja. mooi. Dus, dus luisteraars, als u nog wil gaan... Neem je brood mee. Neem je broodjes mee, want nou, u moet in de wachtrij. Zorg dat je op tijd komt. En absoluut op ja, tijd, dat Willem. Is, dat is, dat is, heb uh, je goed. Ja, wil. nou, leuk, ja, Willem. Gaan we er wat van maken weer. Mooi. Dus, Hartstikke uh, bedankt voor deze uh, bijzonder goede uitleg. Zeker. En, en uh, tot de volgende keer. En tot ik kom de volgende, volgende keer kom ik weer langs. Ik, ja, ik, ja, ik Verbaast me niet, Willem. En je bent van harte uitgenodigd. Ja, van harte welkom ook. Ja, altijd. We gaan een stukje muziek doen. Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur Met politiek, cultuur en sport op ZFM Now I had the time of my life Though no, I never felt like this before Yes I swear, it's a truth And I owe it all a year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 Me. So we take each other's hand, but we seem to understand the urgency. I think you got this from me. Just remember: You're the one that I'm making the point.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 dat uh, is heel jammer voor uh, heel veel anderen die dat ook willen. Ja, klopt. <laughs> voor, de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de echte ajax -gen. Oh nee, nee. Nee, Feyenoord hadden we het al. Zitten in de verkeerde hoek. Ja. Uh, uh, Ach, we hebben altijd wel lol hoor. Zeker. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Hadden we nog meer nieuwtjes? Ja, Sinterklaas komt eraan. Oh ja, ja. Ja, al ja, al ja, al. ja. Ja, elf uh, uur en morgen. morgen. morgen komt hij uh, naar Zandvoort. Misschien en gaat dan, uh, hij ook wel even naar het concert van Willem. Ja, dat zou zomaar kunnen, dat dat zo kunnen. Onze goedheiligman die, uh, die heeft... Een eh, een, een Vandaag in de... komt hij aan in uh, T T cancel, ja. Dus dat kunnen we op televisie bekijken. Heel leuk. Ik he denk, leuk. Uh, uh, vanaf uh, uur of twaalf. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, zoiets. Oh jee, je, gauw naar, euh, hey? naar huis zo. Hè? Gauw naar huis. Gauw naar huis, ja. Kijken. ja dat is en mag je dan officieel morgenochtend uh, al je schoen zetten of vanavond? Dan mag je morgen je schoen zetten, ja.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 Ja, en uh, hier kunnen alle kinderen tussen 1 en 3 uur Sinterklaas persoonlijk dag zeggen. Nou, wat is dat leuk! En kunnen ze even op de schoot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 Super. Ja, oproep aan onze luisteraars. Heb je nog wat speelgoed wat door je eigen, eigen kinderen niet meer gewaardeerd wordt? Of daar niet meer mee gespeeld wordt? Want het is ooit wel gewaardeerd. Doneer het. Aan de speelgoed. Aan de En dat is ongetwijfeld op uh, uh, digitaal te vinden. Ja, dit, ze hebben een eigen site, heb ik begrepen. Precies. Een ander site. Ja.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 Ja, je zit hier te kijken. Maar er staat nergens bij. Welke daad, welke daad. Oh, 28 november. Dat hadden we net al gezegd. Ja, maar. dat hadden we net al. Het begint om 7 uur. En het gaat door tot kwart voor 12. Strandpoffeling de haven. Ja. Het programma is als volgt: 1900 uur, 7 uur. Start de avond. Om kwart over 8 tot kwart voor, kwart voor 8. Optreden van Kessel. En Friends. Ja, helemaal leuk. Leuk. Nou, super.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 En daar kan je jezelf... Nou, dat is hartstikke leuk. Nou, fantastisch. Nou, we lopen alweer tegen het einde aan, hè? Zoals altijd tegen het woord vanzelf 12 uur, Ger. Nou, dat is ook zo. Ik vond het een eer weer met jou te mogen rusticuleren. Oh, dat is wederzijds, hoor. Nou, dank je zeer. Nog een heel even en dan ben je helemaal een belangrijker Zandvoorter geworden. Ik ben nog in de leerfase. ook weer Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Zegt FM. Met het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.